De Nepalese regering denkt niet dat er nog overlevenden worden gevonden... een week na de verwoestende aardbeving. Dat heeft een woordvoerder gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Zowel in de hoofdstad Kathmandu als op het beroemde Doerbaarplein... is een begin gemaakt met puinruimen. Er zijn meer dan 6600 doden geteld en vermoedelijk loopt dat aantal nog op. Minister Hennis van Defensie wil stoppen met de verdere ontwikkeling van het grootste ICT-project van de overheid ooit. Dat schrijft NRC Handelsblad. Het project moest de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtonderdelen automatiseren en verbeteren. Het zou eigenlijk al in 2009 klaar zijn en heeft tot nu toe volgens officiële cijfers bijna een half miljard gekost. Volgens de Algemene Rekenkamer liggen de kosten zelfs bijna twee keer zo hoog. Het CDA wil opheldering van de minister over de zaak. Shell heeft met lokale milieuorganisaties een akkoord gesloten over het opruimen van de Niger-delta bij het vissersdorp Bodo in Nigeria. Het gebied raakte in 2008 en 2009 zwaar vervuild door pijpleidingen van Shell die er doorheen lopen. Eerder dit jaar betaalde Shell al 70 miljoen euro schadevergoeding aan de gemeenschap. Het weer, flink wat zon vandaag, alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 10 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Ook morgen af en toe regen bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Andere, meer hey. Sorry. Sorry. We horen weer een klein beetje terug. Een Zandvoort vanuit Hotel Hoogland, zoals gebruikelijk. We eens even kijken wie er allemaal is. Uh, regisseur en de techniek, Daniel Lefferts. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuip En de eindredactie die is natuurlijk weer bij Gene Rutte. Goedemorgen. goedemorgen. De uh, koffie doet Gert van Kuik en het water ook. Uh, dus als je wat wil, uh, radio oh. wil komen kijken, kom dan gezellig langs.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 Goedendag, ja, alweer? Ja, alweer. Heeft hij vorige week ook al gedaan. Ja, nou, nog En dan daarna komt Roy van Buringen en die gaat ook vertellen weer over uh, de kofferbakmarkt. Die startte weer. En, en 5 mei. 5, 5, meis. 5 meis, Ja. En dat is het eerste uur. Uh, nou, je was al voorbij geschoten, want uh, uh, Roy komt in de tweede uur en daarna komt meneer Hans. Nee. Van, oh, is iets hij is veranderd, hij is veranderd ja. ja. Dan zien we daarna alweer wat het uh, tweede uur brengt. Ja, dat zien we zo. Um,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 Ja, dan ben ik ook wel mee. Je mag, je mag nog drie keer ademhalen en dan... Uh... Nou, dan gebeurt hier van alles. Doet hij het niet? Oh, die... Dan moet, moet hij nou opnieuw beginnen, of niet? Nee, nee. Als, het, als het goed is, kunt u mij nu wel horen, want er was iets met de uh, microfoon. Uh, Laura, die uh, pelt zich uit, omdat zij uh, snel binnengekomen is. Uh, welkom. Nou, ik wil het met jou hebben over uh, het werkbezoek van diverse raadsleden aan uh, de Amsterdamse Badlijnduin. Ja. Met wie ben jij daar allemaal geweest? Nou, vorige week uh, zaterdag zijn we met uh, de fracties, D66-fracties van uh, Gemeente Amsterdam, um, Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemsteden. Oh, de hele regio: Bloemendaal en Zandvoort. En ook twee uh, provinciale statenleden van D66.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 En het uh, was een goede manier om dan eventjes uh, alles te bespreken. Verschillende onderwerpen zijn aan de orde gekomen. Zoals waterwinning. Uh, maar ook de verhouding tussen waterwinning en, en, en natuurbeheer. Uh -huh. uh, de natuurbrug. Ja, verschillende onderwerpen.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 Heel inspirerend en uh, ja, op een leuke informele manier uh, nader kennis te maken. Ik bedoel, een hoop mensen kennen elkaar wel al van het campagnevoeren. En, en je komt toch regelmatig met elkaar samen om te spreken over verschillende onderwerpen. En uh, maar ja, nu uh, als uh, het onderwerp toch wel de natuur. We zijn uh, een, een jaar na de verkiezingen. Hè? Dat geldt voor Amsterdam, Heemstede en noem maar op. Uh, de, kon jij al, uh, via de campagne ken je mensen, maar heb je ook ja. wel eens eerder gesproken met bijvoorbeeld Amsterdam?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 Heemstede heeft daar een, een, een idee over. Want die heeft het aan zijn grenzen. Haalem heeft daar een wat minder idee over. Zandvoort heeft daar wel een idee over. En hoe, hoe denkt Amsterdam daarover? Want het is eigenlijk een beetje ver, ver af. Ja.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 daar wordt uh, op, ook op natuurlijke wijze het, uh, het water schoongemaakt. Mm -hmm. Het water dat uit de Oude Rijn komt. En uh, nou, dat is super mooi om te zien. En uh, dat de natuur ook zo zijn, uh, zijn werking doet. En uh, ja, dat is heel mooi. Dus dat was indrukwekkend wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe lang hebben jullie gelopen?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 is goed. Dank je wel. zeker. Bedankt. Dank wel, Laura. Zitten. Ik begin bij mezelf en ik zie wel waar. Ah, het kan niet zo mooi zijn, beter dan goed, kan niet zo mooi. een beetje ja, gewijzigd, maar dat alles kan in dit programma. Nu zit Roy van Buringen uh, tegenover ons en die gaat nou. het hebben over ja, het 5 mei festival. Ja, goedemorgen. Hè? De, goedemorgen. goedemorgen. Vertel eens over uh, 5 mei. Ja, 5 mei festival is eigenlijk ontstaan als een stageproject. Ik heb nu een, een halfjaartje een stagiaire en die moest een project gaan doen. En ik liep al een tijdje met het idee van nou, 5 mei,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 Heel veel mensen. Het, voor heel veel mensen is het ook leuk hoor. Ik zeg niet dat het niet leuk is, maar we maar proberen wat, daar wel echt op te letten. Wat, ja, wat voor soort muziek denk je dan? Er, ga, er gaan wel volkszangers optreden. Okay. Eh, gezellige muziek. Gezellige muziek. En je kan ook een beetje aan René Vroger-achtige muziek denken. Okay. Dat, dat is een beetje een mix daarvan.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 Hey, um, je sluit af om vijf, uh, zes om, om uur? Zes uh, uur met de barbecue? Uh, uh, nee, dan, is ja, het, ja. dan is het over? Nee, om acht uur is het evenement officieel okay. over. Ja. Hebben we ook expres gedaan. We willen, niet een, uh, gewoon, ja. we willen het ook voor de buurt gewoon netjes houden. Maar ook... Het, ho het hoeft niet altijd maar tot 12 uur te nee, zijn. Waarom? Het is gewoon lekker familiair, ja, ja. dat is de bedoeling van het evenement. Omdat er kinderen zijn en zo. Ja, en je bent al. S ochtends begin je al natuurlijk ja. ook. Dus, uh, middag, ik, ik, vind dat, uh, ik vind het prima. Hoor. Een middag evenement wat uitloopt in, uh, in een uur of acht. Ja. Kijk, als je naar, uh, naar Haarlem gaat, is het ook om elf uur afgelopen. Ja, dus, uh, ja inderdaad. Ja. Ik denk ja. dat, dat dat hele nachtwerk dat het gewoon een beetje uh, teruggedraaid wordt. Maar goed, dat is de, de, de evaluatie van de evenementen.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 En de standhouders die betalen natuurlijk een klein bedrag ja. voor, voor zo'n dag te staan. Maar die zijn er gewoon voor de helft niet uit de kosten gekomen. Oh, okay. Omdat ja, de mensen jammer. er toch niet heen uh, liepen of er was iets aan de hand. Ja. Dan moet je tot een besluit nemen dat je het niet doet. Ja. En, uh, ja. Helder. ook, ook Helder. hier geld dat mensen zich bij jou moeten opgeven als ja. men wil, uh, wil staan bijvoorbeeld de tiende dat is uh, dat al heel rap nou ja, dat is volgende week uh, ja ja, ja. Achter elkaar door. die is ja. al vol nee die is bijna vol dus er oh. kunnen we kunnen nog uh, ik denk dat we nog zes of zeven plekjes uh, vrij hebben daarvoor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 En voor alle volgende markten, die, uh, ja. die kan je dan bespreken met Roy. En dan ja. kan je ook uh, je eigen Komt opgeving. helemaal goed. We hebben ook een leuke aanbieding. Alle markten aanmelden, oh, ja. dan krijg je er eentje gratis. Oh, Kijk, ja. dat, dat is, is de handelsgeest. <laughs> uh, Roy, wij uh, zien uh, aanstaande dinsdag hoe het wordt op het uh, Gastelsplein. Ja. Gast bedankt voor uh, je komst. En, en in, in ieder geval ook nog aan. veel succes met de komende markten. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dank je wel. Jullie ook bedankt weer. whole town is to celebrating. Ja, we hebben het uitgebreid gehad over uh, 5 mei, maar uh, laten we het ook even over 4 mei hebben, want er is een uitgebreide herdenking. Uh...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 Mocht u dit nog na willen lezen, het staat in de Zandvoortskrant. En uh, vrede geef u door. Niet onvermeld mag uh, blijven dat bij de dienst s'avonds om 7 uur het Zandvoortsmannenkoor aanwezig zal zijn. Goedemorgen luisteraars. <laughs> Goedemorgen, Goedemorgen Peter, Peter Tromp. <laughs> uh, Hieruit mag ik wel op dat het Zandvoortse mannenkoor zich redelijk aan het promoten is. Ja, ja. ja. ja maar dat mag ook wel. Uh, dat mag ook uh, wel, want uh, uh, er uh, wordt goed gezongen. Wij moeten ons profileren.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 Wordt die alleen gezongen door het Zandvoortsmannekoor? Die wordt jullie, uh... alleen gezongen door het, okay. het Zandvoortsmannekoor. Want waren er toch ook, zouden toch andere zangers nog bijkomen? Er zouden andere zangers bijkomen uit de omgeving. Ja. Maar die zijn er dus ook. Maar ja, okay. die horen inmiddels tot het Santos oh, oh, oh, die heb je ingelijfd. Die <laughs> heb je ingelijfd. Dus het, de ledenwerfactie heeft ook succes <laughs> ja, dat gehad. dat wou ik net vragen. We ja. hebben gezegd dat de Doodse Messen de meest moderne muziek is die je hier maar voor kunt stellen. Mm. Mm -hmm. Op die basis zijn ze uh, binnengehaald. Ze hebben meteen voor het eerste half jaar betaald. Beeld. Dat is wel belangrijk. En toen gingen we de Doodse mensen instuderen en dat was toch iets anders. Oh, maar <laughs> ze zijn wel gebleven. Ze zijn wel gebleven, want ze vinden het hartstikke mooi. Oh, mooi. En uh, uh, wat leuk is, en uh, dat is zo zonder dat er niet zoveel uh, uh, aanbod ko bij komt. Maar wat leuk is, de mensen die komen, die voelen zich hey, allemaal thuis, uh, ver thuis en vertrouwd. Alsof ik ja, in een warm bad zit. Nou. Je zegt uit de omgeving, waar moet ik dan aan denken? Heemstede. Uh, Heemstede, Haarlem, Haarlem, ja. ja. We hebben er ook aan. Een aantal in Hilligom zitten. We hebben er een paar in Haarlem zitten. En uh, we hebben er twee in Heemstede zitten. En de rest zijn dus eigenlijk allemaal Zandvoorters. En uh, anno 2015 weten we met z'n allen dat het ontzettend moeilijk is om koren levendig te houden. Ja. Om de gemiddelde leeftijd naar beneden te halen. En dat ja. is niet, echt niet alleen het Zandvoorts Algemeen probleem.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 Gijs of was dat ook jong? Nee, dat was uh, gijs. Nee, omdat, je, omdat je het ook aanhaalt dat het voor uh Meerdere koren waaronder het Zandvoortsmannenkor moeilijker is om jonge lui aan te trekken. Dan ja. denk hoe zit het dan daar? En dat heeft alles te maken met... Uh, ik denk dat er maar heel weinig koren zijn waar de gemiddelde leeftijd niet stijgt. Nee. En om heel eerlijk te zijn, het Zandvoortsmannenkor heeft een leeftijd, gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Dus wij zoeken echt wel verjongen. Dus jij jongen... zit nog aan de onderkant. Ik zit nog aan de onderkant. Bent een de jongste, ik ben één van de jongsten, Ik ben één ja, van, van, van de jongeren. Ik ben één van de jongeren. Daarom ben ik ook bij die club. Dan voel ik me nog een klein beetje jong. Ja, ik denk dat de voorzitter de jongste is. <laughs> ook niet. ook niet. Ook niet. Ook niet. Want we, uh, mij en de voorzitter schelen maar uh, een jaar. Dus dat oh, valt nog wel me mee. Plan, plan. Maar wat heel belangrijk is... is dat, er, uh, uh, dat we nog steeds 47 leden hebben. En daar ja. zijn we beren trots op. We zijn ja, toch beren trots op. Wat niet onverlet laat... dat we af en toe mensen uh, uh, af van uh, jongens afscheid moeten nemen... om het zomaar uit te drukken. Omdat ja, we hebben, de oudste is 88 jaar, 89 jaar. Dus, en... Uh,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 doen we niet, want dan wordt het AVV-roem uh, gezongen. Waarom? En dat is op verzoek van de kerk. Oké. Okay. Oh, ja. En. Uh... Daar maar dat zingen jullie ook? graag mee. Dat, zi ja. dat zingen we ook. En de andere zeven liederen uh, van uh, de Doodse That's Messen right. die Schubert geschreven heeft. Ja, Frans Schubert is niet ouder geworden dan vijf, uh, 36 ja. jaar. En het is, dat is helemaal de onderkant van ja. Ze werden allemaal. Ze werden Nee, ze werden allemaal niet werden oud. oud. Nee. Maar het nee, ding is dus dat man niemand werd. In de twintig jaar dat hij uh, geschreven heeft van zijn zeventiende tot zijn zevende, heeft hij net zoveel muziek geschreven als Mozart in zijn hele leven. Dus er is ontzettend veel werk van hem.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 Ik zing hem uit mijn hoofd. Want zo lang hebben we hem al. Zo. En uh, wij hebben een koorreis gehad naar Trier en Luxemburg. Een jaar of zeven, acht geleden. Ik zal nooit vergeten. Dat zijn de mooie momenten in je leven. Dat we daar in de kathedraal van Luxemburg. Bij de hoogmeester Doodse Messen zongen. En dat was uh, een, een jaar of acht geleden. Op een zondagochtend. Dat was fantastisch. Ja. Echt fantastisch. No hè? Maar...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 die er zijn. Uh, Bassen, Barri, de eerste tenoren Tweede tenor waren er een, een stuk of twee, drie. Die de Doodse Messen heel goed uh, kenden. En dat is voor de andere uh, zangers ja. is dat lekker. Ja. Nou is... Daar gaat de kerk is natuurlijk een katholiek kerk. Hè? Katholieke dat dat kerk. stuk uh, is, is, is niet echt katholiek geschreven, toch? Nee, maar... Je, het, uh, het, is het, het is wel een mis. Het is wel een mis. Het is het credo, het is het operatorium, het is het anjoesdeu. Dus wat dat betreft kan hij heel goed samen in, in, ja. in een viering gaan Daar wil ik ook worden. maar toe.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 Met, uh, met die kramen bedoel je, markkramen, wat dat, dat worden de tafels? Dat worden de tafels. Niet twee bladen, maar één blad, zodat okay. de mensen oh. allemaal onder de kamer zitten. En op een stoel. En met een prachtige brunsbox, waarin ondernemers in het dorp de kans krijgen om via.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 De leestafel belangrijk. De leestafel voor nuwenuicum en Goed, ja. uh, de ondernemers betalen daar hun bedrag aan mee. Ja, ja. Peter, ja, uh, bedankt voor de uitleg voor morgen de doortje missen en veel plezier bij de uh, moederdagbrunch en uh, we spreken elkaar zeker nog een keer. Bedankt voor de Dankjewel. tijd. Tot moon.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 Um, als er iets uh, goed loopt, dan moet je het niet veranderen. Nee, nee, nee, nee, en de mensen die, uh, die, komen, die komen ook voor de soep komen ze terug. En, en, en dat ja, dit, hoor je gewoon uh, dat, continu. Dat hoor je uh, inderdaad. Ja. Ze komen niet alleen voor dat stuk vis, wat nee, nee, een het, prachtig nee, stuk vis ja, is. Maar ja. ik hoor ook mensen van, ik kom voor de soep van Piet. Ja, ja, ja. En, en dan zie ik echt zulke dingen Ja, dat zijn aardige pannen die hij daar heeft. En nou, gelukkig dat ik dan tussendoor ook nog wel eens een klein beetje proef, maar die soep die, die sla ik zeker niet over. alleen nee, uh, ja, ja, nee, ja, nee, ja. moet je wachten tot die pan bijna leeg is, hè? Ja, ja, ja, en daar zitten lekkers. de meeste gaan ja, ja. ja. ja. Dat is ook de truc van Jaap, hoor. Ja. ja. ja. Uh, is er muziek? Um, of wordt er gezongen? Nou, gezongen, nee, nee, we gaan, uh, we gaan geen, uh, geen levende muziek doen, uh, er komt wel muziek, ja, cool. achtergrondmuziek, uh, dat, uh, dat wordt wel geregeld. Ja. Dan uh, uh, soep voor Piet. Kabeljauw neem ik aan. Ja. En dan een nagelicht. Is dat een, een verrassing? Of, uh? Ja, dat is, dat is dat een, een verrassing. <laughs> Oké, <Okay>, dan, hou, <laughs> dan houden we dat op de ja, verrassing. Ja, ja. Uh, kaarten zijn uh, 13,50 te halen ja. bij uh, de bekende verkoopbedrijven. Uh, hoe laat kan men gaan zitten?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 Of om te zeggen, van nou weet je wat, we gaan toch met een man of zes, uh, geef even een belletje. Want dat, dat heb ik een paar jaar geleden. Ja. Dan kan je wel weer een tafel ja. reserveren met ja. uh, Max ja. 6 is één tafel, hè? Nee, nee, nee. Er gaan acht uh, tot tien aan één tafel. Ja. Maar uh, ja, goed, kom je met twaalf man, dan zetten we twee tafels bij elkaar. He, dus dat, dat, ja, dat uh, maar daar is wel geboden dat als je met z'n zessen wil bij elkaar, bel uh, ja, uh, Erwin. Ja, zeker, zeker. Telefoonnummer? Ja. 06 06 28 29 27 94. Ja, want je kan dat niet bestellen bij de verkoper, dus het moet echt nee. bij Airwin gebeuren. Ja, men moet zelf de kaarten gaan kopen en dan even een belletje of een e-mailtje en dan, ja. uh, dan komt dat wel goed. Oké, okay. nou dan uh, wachten wij het af. Ja, Leuk. wij wachten het weer niet af, want ik moet even kijken. Nee. Als ik niks te doen heb, dan kom ik zeker uh, ja. Ja. vis eten. Ja, je hebt toch een agenda? Jammer, weet... Die, die veranderen we wel eens op, oh, op, ja, op vrijdagen en zaterdag als, als je dat nu alvast invult, dan, dan, kan dan kun je uh, tegen nou, de volgende zeggen, hij dat kan ik niet. Hij ja. staat in ieder geval hoog op de ja, lijst. Nee, en, uh, bedankt alsnog voor even je komst. Je ja, je nou, heel fijn dat ik toch nog even mocht komen. En uh, de mensen zullen kaarten moeten kopen, want ja. vol is vol deze ja, keer. Ja, absoluut. Oké, ja. ja. dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.